Middernacht, donderdag 21 november, door meegens met het NOS-journaal. Een ziekenhuis in Duitsland heeft een schadevergoeding van 120.000 euro betaald... aan de nabestaanden van een oud-patiënt van de omstreden neuroloog Janse Steur. Dat meldt RTV Oost. De advocaten van de nabestaanden zegt dat de schadevergoeding... een schuldbekentenis is van het ziekenhuis. De directie ontkent dat. De patiënten belanden in een rolstoel nadat Janse Steur... zonder aanleiding en toestemming een ruggenmergpunctie had uitgevoerd... Volgens haar advocaat raakte de zenuwen van de vrouw bij die ingreep beschadigd. De gezondheidstoestand van de vrouw verslechterde zo snel dat ze dit jaar overleed. Jan Sasseur staat op dit moment in Nederland voor de rechter voor foute diagnoses. Het stelsel van Amerikaanse centrale banken, de Fed, verwacht dat het economisch herstel in de Verenigde Staten zal doorzetten. Daarom kan in de komende maanden worden begonnen met het afbouwen van het stimuleringsbeleid voor de economie. Dat blijkt uit de Fed-notulen die vanavond openbaar zijn gemaakt. De Franse politie heeft de man aangehouden... die vermoedelijk twee dagen geleden een fotograaf neerschoot... bij de krant Libération. Volgens het persbureau AFP zat hij bewusteloos in een auto... in een ondergrondse parkeergarage... mogelijk na een overdosis medicijnen. wordt DNA-onderzoek gedaan om vast te stellen... of het inderdaad de schutter is. De gemeenteraad in Alfa-de-Rijn gaat de stemmen... die vorige week zijn uitgebracht bij de gemeenteraadsverkiezingen... opnieuw tellen. Het CDA en GroenLinks hadden daarom gevraagd... nadat fouten aan het licht waren gekomen. Sinds de eerste uitslag op de verkiezingsavond... is het aantal zetels van een aantal partijen al twee keer bijgesteld. Het oosten van Frankrijk heeft te maken met zware sneeuwval. In Saint-Étienne is zeker 30 centimeter gevallen. Zo'n 200 gezinnen zitten zonder stroom. Een aantal snelwegen is onbegaanbaar... en de treinen in het oosten van Frankrijk hebben vaak uren vertraging. Het weer, er valt regen en soms natte sneeuw in het midden en zuiden van het land. In het noorden blijft het droog. Minima liggen tussen min 1 en plus 3 graden. Lokaal kan het glad worden. Overdag vooral in het Zuidoosten nog motregen of natte sneeuw. Verder droog en dan wordt het 3 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Twins, Summertime, gezongen door mijn gast van vannacht. Een Amerikaanse sopraan die al sinds 1982 in Nederland woont. Ze trad op met grote dirigenten, stond in bekende operahuizen... zoals Covent Garden in Londen en het Theater des Champs-Élysées in Parijs... Ze is een welhaast vaste gast op het Hollandfestival. en ze trad op bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Ze zong Rameau en Hendel, maar ze zong ook werk van Louis Andriessen. En zelf ontdekte ik haar vorig jaar eigenlijk pas. toen ik de voorstelling ik habe den Drei Groschen Blues zag. En dat is een beweging van de Drei Opera van Bertolt Brecht en Kurt Weil. door onder andere Sven Ratske en een band onder leiding van pianist Charlie Zastrow. Ze kwam op, ze begon te zingen. En ik was eigenlijk meteen verkocht. Ik was gefascineerd, ik was ontroerd, ik was nieuwsgierig. En daarom ben ik blij dat zij vannacht mijn gast is. Claren McFadden. Volgende week woensdag geeft ze een concert in Splendor. En dat is een zogenaamde nieuwe culturele vrijplaats in Amsterdam. Fijn dat je er bent, uh, Claren. Uh, ik, ik kan mijn nieuwsgierigheid nu helemaal gaan botvieren op je. En ik vind dat een uh, groot genoegen. Uh, Rameau, Hendel, Andriessen, mm -hmm. Kurt je bent uh, muzikaal niet voor één gat te vangen. Nee, nee. Er zijn diverse pogingen gedaan om het wel te doen, maar. Ik. Ja, het is onmogelijk. Op welke manier zijn die pogingen gedaan? Een uh, soort hokjes van. Uh, bijvoorbeeld, mijn eerste concert was een, een moderne stuk. Uh, in de ijsbreker. En dat was meteen. Oh, jonge sopraan, Claire Veren, die zingt hedendaags muziek. Blok. Klaar. Terwijl ik uh, in Frankrijk voornamelijk uh, Franse barokmuziek deed. Tien jaar lang met Lesa Florisson. Oh, uh, Franse specialist. In Engeland was het met Hendel. Uh, oh, Hendel specialist. Dus uh, dat soort hokjes van... Uh... Is dat moeilijk om je uit die hokjes te zingen, als het ware? Mm. Maar ik kom er nooit in, moet ik eerlijk zeggen. Dat tegen de tijd dat de deksel erop gaat, dan zit ik weer <laughs> in een, een andere doos. Ja, precies. Ja, ja. <laughs> ja. Maar voelt dat als strijden? Het is best wel lastig soms. En, uh, soms doe ik dingen en, en je hoort... ach, doet ze dat ook nou weer? Moet ze dan ook dit doen? En uh, al die jazz? En, uh. en ik denk, ja, ik ben opgegroeid. Tenminste. Uh, ten eerste met niet-klassiek muziek. Dus het is volkomen normaal dat ik dan... Uh, pop of jazz of... Uh, niet zozeer zing, maar dat ik dat uh, begrijp. Ja. Ik heb een hele andere leven gehad... buiten Nederland in oude muziek. Daar ben ik daar, uh, mee begonnen. Dus veel mensen weten dat uh, niet. Dus ik denk, oh, dan gaan ze ook oude muziek zingen. Ook dat nou. Ook ik dat denk, nog. Ja, maar dat... Je, die muzikale wereld waarin je opgroeide... hoe, hoe klonk die? Er werd heel veel uh, Sam and Dave... Sly and The Family Stone... Aretha Franklin... Dave Clark Five, Alice Cooper, uh, the Five Blind Boys of Alabama, oh ja. uh, breed. Maar uh, heb je dat ook uh, al geprobeerd? Rita Franklin bijvoorbeeld? Ja, ik zong in een funkband uh, toen ik uh, in op uh, conservatorium zat. Ja. Yeah. Was meneer om geld uh, te en ook in een kerkcord. Dus ik zong. Uh, Dingen van Rita Franklin en Khan... ...s s'avonds en in de volgende ochtend de uh, Pierre-Jezu van Fore Requiem. Ja, ja, ja. En dat gaat wel als je twintig bent. <lacht> zou dat nu nog steeds gaan? Ja. Ja. Met moeite. Ja, maar met wel, moeite. ja, het, het zou kunnen. Ja, ja, ja, ja. Want, want je houdt niet van hokjes. Dus Rita Franklin zou ook zomaar weer eens een keer kunnen. Ja. <lacht> Toch? Ja. Um, ik hoor wat twijfel. Ja, het is, het is wel heel erg leuk toen, maar ik ben geen soulzangeres. Dus nee? Nee. nee? Nee, dat weet je van jezelf. Ja. We laten heel veel van je horen in de komende twee uur. Dus uh, de, de volle breedte van je repertoire gaan we laten horen. En uh, ik, ik zeg alvast, uh, die hokjes die uh, breken wij af uh, vannacht in Casaluna. Eerst even naar het concert volgende week in Splendor. Um, wat staat er volgende week op het repertoire daar in uh, die nieuwe culturele Vrije Plaats? Ja, ik vind het echt heel leuk dat wij hierover mogen uh, praten. Want ik ben een van de obligatiehouders, of de, de basismuzikanten, uh, die artiesten die, die erbij horen. Obligatiehouders, leggen ze even uit. Wat is Plendoor dan eigenlijk precies? Het um, is een initi initiatief door Wilma de Visser. Het idee achter... Uh, ik kan het veel breder maken, maar ik heb het uh, begrepen. Dat er biedt de mogelijkheid aan, een plek waar artiesten bij elkaar kunnen komen... om ideeën uit te wisselen, samenwerkingen, uh, concerten te geven. Uh, workshops, masterclass, allerlei dingen. Mm -hmm. We kunnen zelf met elkaar, we kunnen ook dingen programmeren. Dus de vijftig uh, basis, core mensen... Um, wij kunnen. Ja, we hebben obligaties uh, gekocht. Mm -hmm. Die kan je dan weer verkopen als je eruit stapt. en Iemand anders uh, neemt het over. Dus er is altijd een koor van mensen. Um, en er zijn ook daar nou, omheen donateurs. Die betalen een, een basisjaarlijks uh, bedrag. En dan hebben ze toegang tot de 50 concerten die de obligatiehouders um, geven voor de donateurs. Ja, dus die obligatiehouders die, die kopen als het ware ook een plek om te kunnen spelen. Ja. Maar die kopen ook een plek om anderen te kunnen laten spelen... die zij yes, uh, ja. van belang vinden of die ja, zij uh, nou, graag een podium gunnen. Inderdaad, Inderdaad. Ja. En, en dat, dat is, is wat jij ook doet. Ja. Als een van die vijftig obligatiehouders. Ja, ja, en dan meteen daarnaast van... Uh, oh, ik Niet in een hokje, dus ik vind het wel belangrijk... dat er zoveel mogelijk diversiteit... Uh, alle dingen die ik leuk vind en graag zou willen doen. Het is gewoon een plek... Het is om de hoek voor mij, dus makkelijker kan ik niet. Ja, in de Nieuwe Uilenburgerstraat ja, in Amsterdam. Ja. Ja. En dan, ik begin mijn eerste, zeg maar, concert die ik programmeer is volgende week uh, met Bas Wiegers en de NJSO. We hadden een stuk van David Dram ge gedaan, die we dus ook obligatiehouder of uh, lid. Ik weet niet, we moeten kijken hoe we het noemen. En dus ik dacht, oh, het lijkt me leuk om dat, dat stuk nog een keertje te doen. En we konden. Één dag vinden dat het kon. En, en David was een blij. En Bas en, en iedereen. Ik denk dat is één helft. En de volgende helft ga ik dan met Nora Fisher en Mike Ventros. En wie um, zijn dat? Nou, Mike is een fantastische Theorbo. Speler, muzikoloog. En ook uh, lid van Splendor. En Nora is ook een van de jong leden van Splendor. Die is een fantastische zangeres. Um, kan Ze heel breed. En... Ik zing heel graag met haar. Ik, ik, ik zie een soort spiegel van iemand die denkt... Ja, ja? De, de, ga ervoor. Jij dus, ziet uh, de, de, de jonge Claren uh, in oh, haar. Ik zie de jonge Nora. Maar de mentaliteit die ze yeah. heeft. dat van uh, Als je iets vraagt... En, en ik heb mijn zin niet even niet eens afgemaakt. Noorden vind je... ja, ik ben er. En dat vind ik leuk. Dus uh, ja. Dus zij verdient uh, dat podium. Je biedt dat podium. Je gaat zelf ook... op dat podium staan. Oh ja. um, en 6 december treed je daar alweer op... in uh, Splendor. Ja. En dan ga je iets... heel bijzonders doen. Uh, dan ga je muziek maken... bij een film. L'amour des moules. Ja. Over... Uh, de mossel. Hmm. Een film van Willemiek Kluifhout, die ik een tijdje terug ook heb mogen interviewen hier in de Casaluna. Schitterende film. Mm. Vooral uh, uh, uh, de, de uh, liefdesperikelen van de mossel zijn schitterend om naar te kijken. Oh, yeah, ja, echt yeah. prachtig. Maar dat is muziek van een Belgische accordeonist, uh, Thur Vlorizone. Die komt dan ook naar Splendor? Ja, yeah, ja. Yeah. Om dit live uit te gaan voeren. Ja, yeah, yeah. ik heb hem... Uh, uh uitgenodigd. We hadden al eerder met elkaar gewerkt met Martin Fonsen, dus uh, in de rode Bioscoop. Martin had een soort uh, drie avonden uh, en hij heeft mij gevraagd voor de eerste avond en ik dacht, oh, is het niet leuk om uh, een een te stuur. Oh ja, dat is heel cool. Dus stuur die zegt ja, natuurlijk. Uh, en dit was van Fantastisch, we hebben een waanzinnige avond gehad. Geen improviseren muziek. Dus we hadden al iets van: oh, hoe kunnen wij dit weer doen? Martin is ook lid van Splendor. Dus het is. heel erg insistueus. Ja, jij die leden die treden met elkaar op en voor elkaar. Maar ik mag ook nog komen kijken als potentieel publiekslid. Ja, natuurlijk. Iedereen mag komen. Dus het is: er zijn de kaarten in de verkoop. Leden krijgen, of donateurs krijgen korting. Studenten kunnen dan op het laatste moment voor 5 euro komen. En. Eerst dacht ik, ik ga uh, iets met Martin doen. Toen dacht ik, leuk als het stuur erbij komt, dan dacht ik, oh is het niet interessant om het stukje van de film, de documentaire te vertonen? En toen zei hij, oh is het te veel om het helemaal te doen? En ik dacht, nee, dat lijkt me geweldig. Dan doen we het helemaal. Je mag. En hij zegt, nee, maar jullie moeten ook mee. Dus dan zitten wij gewoon uh, met z'n drieën live. Uh... Jij gaat vocaal die film ook ondersteunen? Ja, ja, ja. Wat een mooi mooi idee. Mooi, ja. en heb je de film al gezien, of nog niet? Ik heb de trailer gezien. En uh, ik heb de DVD van en net deze week ontvangen. En uh, well, ik vond het wel echt schitterend ja, ja, wat ik gezien heb. Ja, ik heb absoluut. heel veel gezien. Ben heel benieuwd hoe dat, hoe dat gaat klinken. De muziek bij uh, Lamour de Moel. 6 ja. december Live in Splendor in Amsterdam. We kijken even naar, naar jou. Carrière. Want we hadden het al over die hokjes waar mensen je graag in willen stoppen... maar waarin jij je niet laat uh, stoppen. Um, je, je hebt een respectabele carrière achter de rug... die inmiddels meer dan 30 jaar uh, omspant. Uh, veel, veel liefhebbers zullen je kennen van uh, inderdaad... hedendaags klassiek repertoire. Want zo heb je hier als eerste gepresenteerd in Nederland. Maar je bent eigenlijk begonnen... dat zei je ook al als vertolken van barokke componisten... zoals uh, Rameau, mm. de Fransman Rameau en Hendel... Waarom hou je zo van barok? Waarom is je stem zo geschikt voor barok? Nou, dat is interessant. Um, ik heb het altijd over het temperament van een stem. Dus, dat is mijn idee, mijn filosofie. Dat Elk stem heeft een temperament, net zoals elk mens heeft een temperament. En als het mooi is, zijn die twee op één lijn. Mm -hmm. uh, als het niet het geval is, de stem wint altijd. Als je gezond wil blijven zingen. Dat De stem die geeft aan wat hij leuk vindt... Uh, wat hij niet leuk vindt, wat die, Het is net een mens, maar het is een, een wezen die in mijn lichaam mm -hmm. uh, woont. Een alien. Ja. Um, en ik ontdekte op de jonge leeftijd dat... Uh, uh, Renaissance polyfonie. En ik vond het heel mooi om het te proberen na te doen... maar het ging heel, heel makkelijk. En Misschien omdat ik van een, vanuit een andere achtergrond... de 19e eeuwse muziek opgegroeid ben... De, het soort strakheid wat je vaak hebt in, in jazz, uh, zangers... Met, met, gewoon met de muziek, met, met moderne muziek ook... Dat, dat fascineerde me. Dus ik merkte heel gaal op jonge leeftijd dat ik strak kon zingen... dat ik uh, een andere manier had om met noten te gaan... met harmonieën, met dissonans... Met al de trillingen die uh, boventonen en ondertonen. Dus, mm -hmm. En mijn, mijn stem was helemaal happy. En ik was helemaal happy. En... Ja, als je stem happy uh, yeah. is, het, dan ben jij dat ook Yes, al. happy dus, boy happy girl. Dus vandaar dat je je goed kon vinden in dat uh, barok uh, yeah. repertoire. Um, zullen eens naar fragmenten uh, luisteren? Yeah. Je, hebt, je hebt heel veel fragmenten uh, voor ons uitgezocht. Yeah. Uh, dit is een fragment uit uh, Aces en Galatea <laughs> van uh, Hendel. Gezongen door Clarence McFadden, mijn gast vannacht in Casalona. Waarom zingt Hendel zo lekker? <laughs> Voor mij is Hendel uh, het begin van um, of een schakel in Belcanto. En gezegd? Er zit een bepaalde soort lyricisme, lijnen, mooie melodieën die niet zo ingewikkeld zijn. Um, uh, ja, als ik. Aan Hendel denkt, dan zie ik de volgende stap Mozart, in mijn, mijn gevoel. En dan Verdi. En dan, dus het is, ja, het, is, het is lijnen. Ja, lyric. Ja, muzikale lijnen. En, mm. en Die goed bij jouw stem passen, dus. Want niet iedereen zal dit prettig vinden om te zingen. Ja, nee. Ja, ik kan het moeilijk voorstellen, maar het is zo. Ja. Nee, maar dat heeft. Want je zei net, een, een, een stem is als een soort. Ja, eigenlijk een, een, een onderdeel van, van, van je ziel. No. Dus als, als je stem dat niet pakt of niet, niet, niet prettig vindt... of als je stem in gevecht komt tegen wat hij moet doen... dan zing je dit niet prettig. Nee. Jij, jij vindt het fijn om te zingen. Ja. ja. Hendel, um, zijn Franse tegenhanger is Rameau. Waar, waarin onderscheiden die twee zich? Hoef? Ah, goeie vraag. Om te zingen dan altijd. Ja, wat, wat ik wel zeg, hier ook met die handel, Ik vind het ook mooi om het te horen. Want dat is mijn aller, allereerste uh, cd. <laughs> en dat vind ik wel grappig om het te horen. Ik e, denk dat is een cd van bijna 30 jaar terug ook, Ja, he? ja. Wauw. Hoe, hoe, hoe luister je daarna? Um, de eerste wat ik, in, wat ik dacht, oh, wat mooie muziek is het. En de tweede wat ik dacht, oh, die stem is nog goed. Nu, het is vers en je hoort al... Doen wat er nu nog is. Dus persoonlijkheid was, mm -hmm. was er al en, en de frisheid is er nog. Uh, zou je, zou je uh, dit precies zo weer zingen nu? Of zou je andere accenten aanbrengen? Of zou je stem uh, misschien <lacht> zelfs uh, uh, wel andere accenten <lacht> aanbrengen? <lacht> <lacht> nee, dat niet. Maar... Nee, maar ik zeg, echt, alles is anders. Ik bedoel, als ik het. Nu zou zingen en vijf minuten later zou het ook anders zijn. Maar in principe zou de basis zoals wat ik nu hoor, dat klopt voor wie ik ben. Ja, maar, maar als je zegt van als ik het nu zou zingen of ik zing het vijf minuten later, dan klinkt het alweer anders. Is zingen zo'n uh, emotioneel uh, proces dan? Dat de manier waarop jij klinkt direct de link is aan hoe jij je op dat moment voelt? Ja, ik kan ook. Uh, zo ga je in een heel spiritueel onderzoek. Maar ik denk, wij zitten continu in beweging. Wie alles is in beweging. Wie uh -huh. jij bent nu is, ander iemand die je was een uur geleden. Ik bedoel, je bent hetzelfde. Maar door de ervaringen, door dingen wat je meegemaakt hebt. Wat je gegeten hebt. Wat je alles. Dat, dat, en dat heeft ook met. Dat verspiegelt zich. Of het geeft, wordt voort doorgeleefd in, in, in muziek. Ook dat mijn filosofie en anderen denkt heel, heel anders erover. Mm -hmm. Maar voor mij is het belangrijk dat ik de spontaniteit opzoek in, in de expressie. En in de, muziek, in de muziek. Of het Bach is, of Handel, of Cage, of uh, Fernie Howe. Dat, er zit een bepaalde spontaniteit. En als ik dat kan opzoeken, dan is het bijna een soort improvisatie. Het soort improvisatorische gevoel die ik uh, probeer altijd in mijn benadering te hebben. Hand te halen. Ja, dat, dat vind je belangrijk. Improviseren inderdaad, daar gaan we het straks over ja. hebben. Maar eerst nog eens even die Ramo. Waar waarin ja. onderscheidt hij zich van de hendel? ik um, De eerste ook weer wat in me opkomt, is um, bij Rameau, er zit een sensualiteit. Het zit ook in de hendel. Het is een, iets, iets anders. Bij Ramo er zit een soort, wat je bij een soort Charme, er zit charme altijd in. Dat is ook, Frans. Ah, het, is, ja, het is Frans, je ziet het wel in de eten. Kijk, de wijn is, is al hier en nee, ik ga het met zo meteen. Ontkurkt, ja, ja. ja, dat moet ook. Ja. Vlees ja? Ja, geen Ja. Is het charme in Rameau? Er zit, zit iets van die Franse charme ja, in? Ja, dus er zit wel. En ja, het, is, ah, het is altijd elegant, ook al is het. Uh, er zit een sensualiteit, maar het is altijd nooit vulgar. Ja, vulgar. Nee, maar dat Realiter. is ook niet. Nee, nee, maar nee. je kan wel vulgar zijn met Hendel. Maar dat kan met Rameau niet. Uh, het blijft charmant. Dat is toch, uh... De charmante uh, Rameau. Zo ah. klinkt hij als hij gezongen wordt door Claren McFadden. Een fragment uit La Zende Galante. En de galanten van Ramogen door Claire Claire, Als ik nou naar je kijk, terwijl je luistert naar, naar je eigen <laughs> vertolking, dan zie ik een soort melancholieke glimlach op je uh, gezicht oh, verschijnen, echt? Ja. Oh, wat grappig. Ja, ja, ik weet niet. Het is inderdaad hele lichte muziek, heel nou, galante muziek, zou ja. je haast te zeggen. Maar er zit iets, er zit een soort tristes in de muziek. Het is niet happy, happy, happy, happy. Ja, misschien is dat. dat Hou je altijd... daarvan van die triestes? Ja, ja ik zoek het uh, op. Ja. ja. En ik... hoe komt dat? Weet ik niet. Um, mm, ook weer. Ik ben, ik, ik, gewoon dingen die ik voel of denk. Maar ik, ik vraag me altijd af. Waarom voelt iemand zich meer aangetrokken tot... Um, mineur. Uh, of ges groot Of uh, scherpe klanken. Of klanken. En die er zit, een bepaal, ja, er zit een bepaald soort melancholie in mij. Ik, ik, ik vind mineur dingen die, die, die gaan ergens heel diep in mijn ergens in mij. Dus er zit wel een soort frequentie die uh, getriggerd wordt. Mm -hmm. is, is melancholie een interessantere uh, gemoedstoestand dan wat je zegt happy, happy, happy? Vind ik. Ja, um, ja ik vind happy. Het is meteen duidelijk. Het gaat allemaal naar boven, alles is op, op, op. Maar als je een andere soort happy, bittersweet bijvoorbeeld. Kijk, er zit happy by. Maar dan zit het er zit lagen erin, eronder. En dat interesseert mij dan. Ja, en melancholie. Dat is bittersweet vanuit de andere kant. Dus het is net het is een beweging eigenlijk. Ja, daar ontmoeten twee gemoedstoestanden als het ware ontmoeten die elkaar daar. En dat is een mooi, mooi veld om, uh, om inspiratie uit te, oh. uit te putten. Um, je noemt dat woord bittersweet. Dat vind ik wel mooi. Want um, dat, dat is een gemoestoestand die je aanspreekt. Je, je stem, heb je wel eens gezegd, die mist uh, karamel. Zegt de lichte versie van bittersweet. Uh, wat, wat, wat, wat bedoel je daarmee? Mijn stem mist karamel. Oh, dan moet ik iets anders zeggen. Uh, ik heb... Uh, uh... Ja, ik doe heel veel van, van zeg maar, zeggen, barok tot en met uh, Mozart. En dan hoe, sprong uh, van, dan ga, pak ik het weer op bij Debussy... en ga door naar de, de moderne dingen. Mm -hmm. Maar de hele 19e eeuw uh, doe ik weinig. En ik werd gevraagd door David McVicker. Hij wou een Bohem doen, een Gleinborn. En hij heeft special handpicked kaas en dan, dan hoorde ik erbij als buzette. En ik denk, wow, ja. spannend, maar oh wow, wat eng. En ik weet nog, bij de eerste repetitie, ik kende en uh, Menovo, ik vond het leuk, het was helemaal, hè? En mijn collega's, die deden de mond open, en ik zei dat het puur 70%, 70% chocola, die rolde gewoon in een stuk door. En ik zei, ik moest mijn best doen om een soort beetje melkchocolade eruit te kwakken. Terwijl dus je het meer was... van de van de bitter chocolade ja, bent. Ja, dus, dit dus is meer dan niet zo. maar die chocola, dat soort chocola van mensen die die. Het is ook een andere relatie met met uh, noten of hoe je van de ene noot naar de andere. Het is een rol van chocola die oh, als je... lava uit een vulkaan en het is heel mooi om het te zien van die, Maar ik dit lukt mijn mijn stem. Dus eigenlijk voelde je daar uh, een beetje ongeluk? Ik heb maar I work my ass off. Laat me zo zeggen. Om, en ik, heb, ik mocht erbij, ik kon zeg maar erbij blijven. Het was een fantastische ervaring, maar ik was back af. Mijn lichaam, mijn middenriff was gewoon zo moe van het proberen om een bepaalde soort lijn van chocola. Mm -hmm. uh, wat ik dus dan niet heb als ik iets, iets, dingen die iets meer beregelijk zijn, een andere soort lijn, wat ik dan een Mozart lijn of een Handellijn... lijn of zelfs een Bach lijn. Dus ik ben heel blij dat ik het gedaan heb. En dat was het. Ja, ja. In die zin wist je dus ook wat je, nou misschien niet wat je niet kon, maar in ieder geval je wist wat je niet lag. Heeft dat ook wegen afgesloten? Ben je daarom misschien wel niet de grote operadiva geworden? Niet de nieuwe Maria Callas of de nieuwe Christina Deutschel? Nee, maar, Ja, misschien. Ja. Ik denk als ik denk, de grote divas, die, die hebben allemaal chocola... Maar vind je dat jammer? Heb je, heb je ooit die grote operacarrière uh, geambieerd? Nou, groot, dat moeten we erbij laten. Maar uh, ik wou altijd operen zingen. Ik wou altijd op toneel. Ik ben een soort podiumbeest. En je wordt met de paplepel, uh, zeg maar, zodra je muziekschool, conservatorium... Je bent een dus je gaat de grote repertoire, de big three, als het ware, zingen. En ik, als je daar niet in paste, dan was je gewoon niks waard, als het ware. En ik pas er niet in, maar ik vond het veel interessanter om... dingen met de oude muziek, met trompetten, met de jazzband. Dus ik was heel muziektheater. Dus ik was al bezig met een andere soort weg. Maar ik voelde altijd van, oh, ja, ik durf niet echt als een als zangeres. Nee, nee. En dat is heel lang gebleven, tot 91. Uh, en toen was het een soort Mozartjaar. Uh, en alles Mozart, Mozart. En ook al de barokmensen, die begonnen ook Mozart te doen... En ze waren nog niet zover dat ze dan de relatie met de vibrato uh, heb die ze nu hebben. Dus ze waren ook op zoek naar mensen vanuit de oude muziek die ook Mozart mm -hmm. konden zingen. En vanaf het eerst dacht ik: Oh ja, dit, dit, ik, ik hoor hierbij. Ik heb wel iets te, te zeggen met, met mijn melk, -chokola. Dus het was wel uh, ja. En op dit moment denk ik: Ja, ik. Uh, ja, ik vind het goed zoals het is en, en ik ben blij met wat ik mag en kan en wat ik kan delen. En, en... en Mozart heeft jou daarbij uh, geholpen. Ja. Yeah. In die zin. Yeah. Ja. Je, je noemt de Mozartlijn wel de essentie van het zingen. Dus dan worden we eerst even... Uh, Zij naar, heet dat? En... Ja, oh ja, my god, ja. was I drunk? Ja, Een hele willen uitspraak. Uh, laten we even naar, naar je luisteren. Uh, je wordt uh, begeleid door het orkest van de 18e eeuw van Frans Bruggen. Mozart, gezongen door Claren McFadden, mijn gast vannacht in NCRV's Casaluna. De Mozartlijn als de essentie van het zingen. Nee, je was niet dronken, je hebt dat echt gezegd. <lacht> maar wat bedoel je daar precies mee? Wat ik hoor is ook heel spontaan wat in me opkom. Is het, het soort um, uh, verbind, verbinding, het uh, verband tussen instrument en zang. En ik, ik, wat ik hoor, ik ben alles wat ik tot nu toe gehoord heb... Ik, ik voel me meer als instrumentalist. Uh, Wie is instrument mijn, mijn, de stem is. Mm -hmm. Als zangeres, wat dat zou moeten betekenen. Dus er is een bepaalde soort, zoals ik het zie dan... En het is complex, maar op een simpele manier. Of het is simpel op een complex manier. En als je die twee in balans hebt... Dan, dat is de essentie van het een lijn wat ik bedoel dat mm -hmm. is iets wat al wat gaat en nooit ophaal. maar daartussen zit er wel mm, persoonlijkheid in. Dus er zit ook binnen de grote lijn ook kleinere lijnen, maar de lijn het gaat al, al, al, als me door. Ja, en als je die lijn in een compositie ontdekt, dan is het een stuk voor jou. laat me het anders zeggen, ik zoek die lijn altijd op. Ook al is het extreem uh, modern en gek en dan ik denk ja Misschien ben ik ouderwets, maar de stem is mijn instrument. Voor mij stem is een liedisch instrument. Mm het -hmm. moet wel voor mij een lijn om te kunnen maken. En, en als je die lijn gevonden hebt... dan kun je pas bijvoorbeeld gaan werken aan het instuderen van een stuk. Uh, nee, dat komt eigenlijk daarna. Want eerst moet ik de noten leren en kennen. En het moet in de stem dat ik dan een soort muscle memory heb. Dat mm -hmm. ik weet welke noot komt na de volgende en de volgende. En dan kan ik dan... Dat, maar ik ben al op zoek naar de lijn. Hoe hangen die noten aan elkaar vast? Um, en, en dat gaat vrijwel... Dat is zeg maar de tweede stap voor mij. Ja, Mozart was daar dus de grote meester in. Mm. Wat dat betreft. Nou, nou zeg je, dat vind ik interessant. Je zegt, mijn stem is eigenlijk een, een zoveelste instrument. Hè? Dus ik ben niet een de zongeres, Ik ben eigenlijk een instrumentalist. En mijn instrument heet mijn stem. Um, is dat ook de reden dat je zo graag improviseert? Het hoort erbij. Uh, het is niet zozeer dat ik ben een instrument... of ik zie mezelf als een instrument, dus ga ik improviseren. Het, het heeft meer te maken met... de um, fascinatie die ik heb met de verschillende kleuren. Um, en om... Voor mij mijn te zijn dan al die kleuren... En, en, en verschillende soorten muziek. en Om te kijken hoe ik mijn stem kan bepalen... Gebruiken, bewegen op een manier dat ik zoveel verschillende kleuren kan weergeven. En dat, dat vind ik wel spannend. En daarbij dat soort spontaniteit, zoals ik eerder zei. Dat binnen een bepaalde kader dus zit allemaal vrijheid. Ook in, in Mozart zit er vrijheid. Maar ook, ook in Rameau en in, Ramon, in, in, in ook ja, vrijheid, alles, ja, ja. ja, um, Dus ik zie alles een beetje als een soort... Nou, niet alles als een improvisatie, Ik klinkt heel stom, maar dat het, de, de um improvisatorische beweging voor mij moet in alles uh, zitten. En als de opdracht is, je zingt het zoals het er staat, voel je je dan ongelukkig? Nee, want dan ook al ik wat er staat, ik, ik, het lijkt alsof ik, maar er zit een bepaald soort elasticiteit in hoe ik... Mm, hoe ik het zing. Je neemt het, die vrijheid gewoon. Het heeft ja, te maken voor mij. Hoe, hoe, de, de, hoe je gaat van de ene noot naar de andere. Aan de ene kant, sommige, soms ga je heel clean. Één noot clean, dun, volgende noot. Soms ga je glijden van de ene naar mm -hmm. de andere. En er zijn allemaal gradaties daartussen. Zo, je kan snel glijden, je kan langzaam. Je kan, uh, dus al dat soort dingen. En, en ik ga van punt A naar punt B. En ik zorg op tijd. Maar ja. hoe ik daar. Van de ene naar A naar B komt. Dus een heleboel mogelijkheden. En dat kan per moment verschillen, wat ja, je net zei. Ja, ja. Het hangt van het moment af wanneer je staat te zingen. Ja, ja. Over improvisatie gesproken, je hebt de muziek meegenomen van een Italiaanse hedendaagse componist, ja. Paolo Pandolfo. Um, zullen we eerst even luisteren ja. naar een fragment? Wie is die Paolo Pandolfo? Uh, hij is een uh, hij is, uh, gambist, viola da gambist. Hij um, uh, is docent in Basel, scholakantorum. Tenminste, ik denk nog steeds. En uh, hij is meester van improvisatie, van de uh, renaissance improvisatie. Dit zijn dus niet zijn eigen composities, nee. maar het zijn zijn bewerkingen van die composities. Nou, niet eens bewerkingen. Het, speelt... het is improvisatie. Ja. Het is binnen een bepaalde vorm. Je herkent de vorm. Uh, ik weet niet. Het kan zijn dat basisnoten zijn. Gewoon heel simpel harmonie. En hij improviseert alles daartussen. En, en pff, het is waanzinnig. Je zou graag met hem willen werken. Oh hè? my god, ik durf het niet. Maar waarom bel je dan niet? <laughs> nee, ik ben toch verlegen. Yeah, it's <laughs> ja, het is true. Ik ben zo onder de indruk van, van, van wat hij doet. Maar welke rol zie je voor jezelf weggelegd als je met hem zou gaan samenwerken? Ik wil leren. Dat is, wat al, wat is het, de, de, de motor achter alles. Ik wil leren. Er is een nieuwsgierigheid. Ik weet niet wat ik hiermee moet doen met mijn nieuwsgierigheid. Mijn ouders zijn helemaal gek van mij. Maar... <laughs> Omdat ik altijd vragen stel. Ik wil weten waarom dit en hoe komt het. En waarom... Dus ik wil van hem leren. En ik, uh... ik zou het telefoonboek van Basel zo Oh my god. <laughs> zou hij je kennen, denk je? Mm. Nou, ik, ik heb via, via, ik heb iemand gevraagd... Oh, uh, die les bij hem heeft. Oh. En hij zegt... Oh, I can say... Put in a word. En I went, yes. Dus er is wel al iets lichts. Maar misschien weet hij me helemaal niet, niet ja. meer. Maar, maar jij je hoopt dat dit tot een samenwerking Ik moet op... gewoon de moed opbrengen. Als denk jij je hoe... over je verlegenheid heen zet. Oh my god, ja, ja. Ja, een, een bijzondere man. Uh -huh. Prachtige muziek, ook oh. melancholisch. Was ja, ook over, dan weer. Ja, ja, echt, ja, echt mooi. Uh -huh. Nou, zing je heel veel hedendaagse muziek ook. Uh, je, je hebt heel veel gewerkt met bijvoorbeeld Louis Andris. Uh -huh. Hoe zijn jullie eigenlijk met elkaar in contact gekomen? Mm. Uh, begon eigenlijk with... Hoe heet het? Uh, niet de status. Een opera met idee bij de Nederlandse opera. Hadewig was in. Ik ben even de naam kwijt. Um, als iemand dat straks uh, kan vertellen. Uh, ik zong in... Uh, uh, ik zou uh, een van de uh, octet van de koor. Mensen die uh, ensemble in, in de bak zou zitten. Mm -hmm. um, en, maar daarvoor had ik... Oh nee. Um, eigenlijk toen ik hier studeerde. Een jaar daarvoor. Je kwam uit Amerika, je ging ik kwam, ja. hier verder studeren. Ja, ik hè? Dus van met een, een jaar. De beurs ging je naar Nederland. Ja, ja, ja, van de Rotary Foundation. Thank you. <hijen> <hijen> It's your fault I'm here. And, um, maar um, er waren bepaalde lessen die ik kon volgen. En ik heb les van um, de klas van Jan Boeken, een soort de, de Renaissance klas. Mm -hmm. En de klas van Harry Sparnay, de hedendaags klas. En het was eigenlijk geen wekelijks ding. Hij deelde gewoon stukken uit. En die zei al, oh, ik heb een sopraan nodig voor een stuk. Uh, en het gaat in de ijspreker. En ik kon op de radio. En ik denk, that's ik me. Ik wil, ja. Ik, ja, ik, ja. En uh, hij dirigeerde ook. En het was waanzinnig. Want ik, ik hoorde van, oh, oh er zit uh, Louis Andriessen in de zaal. ik denk, oh, hoe? Geen idee wie oh, dat was. Oh, oh ah, oh, oké. Okay. Oh, oh. En hij te lelijk zijn. Iedereen die, zeg maar, in, in, in de hedendaags muziekwereld uh, was. Of... Aanwezig was in de ijsbreker of het gehoord heeft. En zo is het begonnen. En hij ontdekte je daar. Ja, ja. En er was iets in mijn stem wat ik verschrikkelijk vond. En dat vond hij ja, zo leek ik er erop. Wat vond hij dan zo mooi in je stem? En, er is een bepaalde soort. Um, um, Scherp iets in de stem. Het is een soort combinatie van rond met een scherpe iets. Kun je een uh, voorbeeldje geven? Ja, je hoort het, ik hoor het voortdurend. <lacht> ja, ja. Als, je, als je dat nu zo. Ja, oké. Okay. Maar dat, als, je, als je nu vraagt om een kort voorbeeld te geven. Het zit in. Het zit in de kern van mijn stem. Het is gewoon een, de timbre van mijn stem. Mm -hmm. Er zit een, een helderheid in de stem. Uh, en tegelijkertijd uh, iets rond. Mm -hmm. uh, en dat dat scherpte dat het correspondeert een beetje meer met wat je bij in popmuziek hoort het soort brassy kind of... toch weer die achtergrond van een Richard Franklin ja, oh, ja, in het ja, ja, ja. Ja. ja dat is iets meer rond ja, ja dat je uh, ja en ik zei oh een keer oh, ik vind stom dit en dan hij zei nee dat that's exactly what I like about your voice Dat je scherpe en ik denk oh ja oké okay. en sindsdien ben jij zo'n beetje uh, zijn zijn hofzangeres hè een van. Uh, ja. een van de <laughs> hofjournalisten. Je, je werkt uh, graag met, met hem samen. Ja. Uh, het lijkt me ook wel een enorme eer, want je, je zingt dus ook regelmatig wereldpremières. Dan is er een stuk, en dat heeft nog nooit iemand gehoord. En oh. dankzij jou komt zo'n stuk tot leven. Het is cool, hè? No? Ja, dat ik is gewoon cool. ontzettend cool. Maar ja. ook wel heel eng, want jij maakt dus mede of zo'n stuk valt of staat. Als jij het verputst, versput je ook het stuk. Ja, ah, zo heb ik het nooit. Uh... Keken. Maar dat is mij tot nu toe nooit gelukt. Om het te verprutsen? Nee, nee je maakt nee. wel. Dan ga ik de improviseren. Maar ja, er ja. dat dat zit altijd... Maar is dat niet eng? Wat ik eng vind... Er dus zijn twee dingen ik vind eng vind ik. Eén vind ik de soort verantwoordelijkheid die je hebt... van zo iemand, een, een componist... die heeft een idee of concept. Die zet het op papier. En hij of zij hoort het voor het eerst... op het moment dat ik dan mijn mond open doe. En de eerste is van... Oh, je denk, ik oh hij kan zeggen, ja, dat is niet. Ja, precies ja. dat. Of die zegt, het is precies wat ik geschreven heb. Of ik had het anders in mijn hoofd, maar dit vind ik ook mooi en goed. Dat soort dingen. Dat is wel heel mooi. En de tweede weet ik niet meer. Maar, maar kun, je, kun je door jouw vertolking een stuk ook een soort nieuwe lading geven? Of dat de componist in kwestie denkt, ja, ik ga het nu toch nog wat aanpassen. Want ik had toch iets anders bedacht. Of zij heeft mij een, uh, uh, uh, een stukje inspiratie gegeven, waardoor het stuk nog versterkt kan worden ja, het hangt ook een beetje van de, van een componist. die ene um, die hoort heeft precies iets in zijn hoofd en dat is precies wat hij wil horen en dus helemaal geen ruimte. dus you're following orders. Mm -hmm. en dat is het andere punt dat je altijd bang bent dat je niet snapt de logica van zo'n componist en ja. dan blijft het een voorstel. en je hebt iemand anders die zegt um, dit is wat ik geschreven heb, maar ik hoor wie jij bent en wat je het, het, je moet het je eigen maken. Dat is, uh, wat vind jij het prettigste om te doen? Dat. Ja, kan ik me voorstellen. <laughs> ja, dan, dan ben je vrijer. Ja. Uh, je, je hebt een van jouw Andrieese vertolkingen meegenomen. Uh. Uh, ook daar gaan we een fragment van laten horen. Wat, wat, wat is het dat we gaan laten horen? Oh, dit is een van de mooiste dingen die, die ik ooit gehoord heb. En, en ik, ik vind het waanzinnig dat ik dat uh, mag zingen. Uh, het was een, een commissie van Bianca van Dillen. Uh, voor Louis om een, een stuk te schrijven, de, voor een stuk die zij zal maken, de trap. En Louis heeft de muziek geschreven en ik was dan de, de, de hoogpriesteres. Ik vond het zo grappig want ik, ik weet nooit de dansers die bewegen al. Dus de, bij de eerste repetitie ik heb, ik heb mijn hand een beetje naar buiten gedaan en de, de dansde en zang en, en danser is precies in mijn handen bloedende neus repetitie. Dus uh, ja, het was wel. Mijn begin met zangers. Maar um, daarna heeft Louis um, het danses genoemd. Zeg, laat me zeggen, de, de, de suite van de, de mm -hmm. stukken met zang en één instrumentaal stuk. En de kleuren, wat hij, hij heeft, iets met kleuren. En dat hij de combinatie van gamelan of gong en, en harp en piano. Je krijgt iets wat ik denk: waanzinnig mooi. We luisteren naar een fragment. Ja. Die Andries gezongen door Claren McFadden. En opnieuw die melancholie ook in uh, dit fragment. Sopraan Claren McFadden van dat Zijn mijn gast in NCRV's Casa Luna. Binnenkort geeft ze een aantal optredens in Splendor. Een nieuwe zogenaamde culturele vrijplaats in Amsterdam. En ook in het volgende uur blijft Claren McFadden bij ons. U kunt haar dan uh, vragen stellen. En ik ben ook benieuwd welke muziek u Claren McFadden... wel eens zou willen horen zingen en met wie ze volgens u hoognodigend zou moeten samenwerken. Laat het ons weten op 0800-1121. Ik denk dat jij ook wel benieuwd bent, Cleo, welke suggesties er uh, binnenkomen. Nee, ik ben heel benieuwd. Ja. 0800-1121. <laughs> Mailen kan naar Casaluna NCRV Twitter. ncrv.nl. kan ook met hashtag Casaluna. Nu hier op Radio 1 een nieuwe aflevering van de NTR-drama-serie Skypen met vroeger. Gepresenteerd door Lucella Carasso. En wat ons betreft heel graag tot straks na het NOS-journaal van 1 uur...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 Goedenacht, mijn naam is Lucella Carrasso en u hoort vannacht verhalen uit de eerste hand. We skypen hier op Radio 1 met vroeger, met mensen die onze geschiedenis kleur geven. Met Nederlanders die in een vreemde voor volk en vaderland vechten... maar ook met ooggetuigen van bijzondere gebeurtenissen. En vannacht neem ik u mee naar 18 juni 1862. Het is spannend in Afrika. Wie gaat er als eerste de oorsprong van de Nijl ontdekken... Zijn dat de beroemde Britse ontdekkingsreizigers Speak en Grant? Of is het de 26-jarige Haagse Alexien Tinne? Tinne reist met haar moeder, haar tante en een groot gevolg door Egypte en Soudaan. Wij hebben het geluk dat we contact hebben kunnen krijgen met haar. Ik ben net op een rots geklommen met mijn tekenspullen. Ja. Uh, met uitzicht over de rivier en ons kamp. Uh, ik heb begrepen dat u in het gebergte van de stam van de Dinka's bent. Dat u daar wacht op de terugkomst van uw moeder, Henriette Tinnen. Uh, want die is in Soudaan, in de stad Khartoum. Om daar de radarboot te laten repareren, klopt dat? Uh, ja, dat klopt, mevrouw Carrasso. Uh, we wachten op mijn moeder en willen dan zo snel mogelijk verder reizen naar het zuiden. Want waar bent u nu dan? We zijn op de dertiende breedtegraad aan de oever van de Nijl. Oh, het is hier prachtig. Uh, groene vlakten, bomen, nijlpaarden, waterlelies, bergen op de achtergrond. Dat klinkt niet als een door en droog Afrika. Nee, is het niet wonderlijk? Noordelijker in Egypte is het droog. Zand en palmen. Ik had gedacht dat die dorre droogte steeds erger zou worden richting Evenaar, maar dat is dus niet zo. Dus het plan was in eerste instantie om hier te blijven en een huis te bouwen. Het, het plan was? Dat gaat niet door? Nee, het gaat niet door. Te gevaarlijk ontdekten we toen we hier aankwamen. De blanken jagen in dit gebied op weersinwekkende wijze op negers om ze als slaaf te verkopen. De stammen hier... Ja, dat, die, dat zijn de dinka's. Ja, de dinka's. Die zijn zo bang dat ze iedere blanke die ze tegenkomen aanvallen en liefst doden. Uh, ja, we moeten hier dus snel weg. Nou, ik zou bijna zeggen, ga dan. U, u kunt niet alvast gaan. Nee, nee, we wachten op moeder. Zij laat ons schip nakijken en repareren in Khartoum. Uh, zonder schip kunnen we nergens heen. Uh, maar ze had hier twee weken geleden al moeten zijn. Mm. En, en maakt u zich zorgen om haar? Een beetje wel, ja. Maar het is vast te laat door problemen met het schip. Ik uh, verwacht niet dat er iets is met haar. Moeder is sterk. Eigenlijk is de situatie hier penibeler. Als de denka's ons aanvallen, kan niemand ons helpen. Wist u dan niet vooraf dat dit zo'n gevaarlijk gebied zou zijn? Um, ik had nog nooit slavenhandelaren gezien. Ik had er wel over horen vertellen, maar ik had geen idee hoe vreed dat eraan aan toe gaat. Toen we aankwamen, waren, zagen we dat de oevers bedekt waren met een donkere, een soort plakaten. Ik begreep niet wat dat was. En toen we dichterbij kwamen, zagen we dat het honderden met kettingen aan elkaar geklonken. Negers waren. En nog dichterbij zag ik hoe mager ze waren. Uh, het leek net alsof die huid aan het, aan het bot geplakt zat. En, ja. en hun ledematen, dat leken wel insectenpoten. Ja, heel naar. Ik ken inderdaad de beelden daarvan. Uh. <tog> Alexine, kan ik bij jou komen zitten? Ja, tante. Ja, of ben ik weer te veel? Nee, tante, kom erbij. Ja. Ik vertel juist aan mevrouw Carrasco over ons kamp hier en over de slavenjagers. Oh, zo, zo. Upschuwelijk, Zowel de slavenjagers als ook het kampement. Ik wil niets liever dan weg van hier. Maar uh, om mijn verhaal af te maken. We hebben twee oude negerinnen en een baby onder onze hoede genomen. Want als een slaaf te zwak is om te kunnen verkopen... laten de handelaren hen aan hun lot over. Zonder een slok water. Laat staan eten. Ja, iedere zillige neger krijgt de aandacht. Maar ja, arme oude tanden hulp maar, maar. En als ik dit allemaal zo hoor, bent u dan niet bang, mevrouw Tinne? Bent u niet bang? Bent u niet bang? Wat denkt u, mevrouw? Carasso. Lucella Carasso. Ja, wat denkt u, mevrouw Carrasso? Wij zitten hier te midden van woeste negers, wilde zwijnen... hyena's, panters, leeuwen. Ik moet zeggen, ik was in Den Haag aangenamer gezelschap gewend. <tie> Tante Addie heeft gelijk. De dinka's kunnen ieder moment komen... en die zullen niet vriendelijk zijn. Maar het gekke is... Het is hier prachtig. Echt waar. De laatste dagen is de vlakte helemaal wit van de lelies. Ik wandel heel veel. Toch niet alleen, hoop ik? Nee, met een gewapende soldaat. En terwijl Alexine gisteren fijn aan het wandelen was... en mij hier alleen liet... sloegen opeens alle honden aan. Die hadden een panter ontdekt... Onze soldaten hebben het monster gevangen. Dus nu zit er een panter in een kooi midden in ons kamp. Die jankt en brult mee met onze vijf honden. En ik doe geen oog meer dicht. Want, want hoe groot is hij? Uw... En zes krokodillen heeft Alexine ook nog aan de collectie toegevoegd. Die laat ze straks ook op een kameel. We lijken wel een reizend circus. Een schande is het. Een schande. Ver, ver, ver beneden mijn waardigheid. Want hoe groot is uw gevolg eigenlijk, mejuffrouw Tinne? Uh, het is nu vrij klein. 78 man, personeel. Vorige expedities waren veel groter. En wat voor personeel heeft u dan mee? Uh, gidsen, soldaten, koks, uh, bewakers, dienstmeisjes... Uh, kamelendrijvers hebben we ook. Want als we niet over water reizen, dan reizen we met 102 kamelen. 102 kamelen? Ja, voor de bagage. Tenten en uh, voedsel, serviezen. Tien kamelen alleen al zijn beladen met goudstukken. Papiergeld kent men hier niet... Uh, en dan nog jurken, tafels, stoelen, ijzeren ledikanten, matrassen, boeken, kookgerei. U, u reist wel comfortabel uh, voor de 19e ja, oh, oh, oh, eeuw. Oh, nou zeg. Het is weinig comfortabel in een tent als het regent en waait. Er zijn verschrikkelijke onweders. Want daar is het nu het seizoen voor. En ofschoon wij een goede kok hebben, eten we slecht. Ach, taai vlees, abrikozenkompot. Oud bakken brood en rijstwater. Kortom, mevrouw Carrasco, één en al misère. Nou, nou, tante Addie, nou. niet zo somber. U doet of ik u wil vermoorden. Weet u nog, laatst op de kameel? Nou. He? Eerst geelde u van angst, maar later vond u het heel aardig. He? Geef toe. Nou, ja, ja, ja, ja. ja. <lacht> Liever op een kamelen dan wachtend in een tent op hordes smortzuchtige dinka's. <lacht> Ik denk niet dat, dat we hier ooit levend uitkomen. Ach, ach Tantetje, kom eens hier, kom eens hier. En, maar, en waarom is je moeder nog niet terug, Henriette? Al meer dan twee weken te laat. Mm -hmm. Lieve kleine zusje. Ik had haar nooit alleen mogen laten gaan. Oh, reislust, jouw waanzin. Drijft ons allemaal in de armen van de dood. Nou, nou, lieve tante, toch? Het komt echt goed. Echt waar. Verwend kind, weet je. Ik heb het altijd al gezegd. Nou, kijk eens hoe mooi de lelies bloeien. Kijk eens, tante. De nieuwe vrouw Timmering, als, als, als ik vragen mag... waar bent u nou naar op zoek? Nou, ja, zeg dat maar eens. Alexien, waar ben je nou op zoek en wat doen we hier? Dat vraag ik me nou al zo lang af. Ik wil naar de bron van de Nijl. Nog iets meer naar het zuiden, richting de Evenaar... zie je op kaart een wit vlak. Ja, wel, ja, nee. Een wit vlak zonder namen. Een gebied dat nog niet in kaart is gebracht. Dat, dat, dat, dat, dat wil ik ontdekken. Toen in Den Haag valt er ook nog een hoop moois te ontdekken, hoor. Tante Adriana, uh, als ik u zo, zo mag noemen... Uh, waarom gaat u dan niet terug? Want u hoeft toch niet mee op expeditie? Oh, dat dus, kon dat maar. Er rijdt hier geen woemeltrein, mevrouw Carasso. En... Nou ja, het is dus allemaal te doen, dit, om de bronnen van de Nijl. Uh, mevrouw Tinnen, daar zijn uh -huh. de beroemde ontdekkingsreizigers... Speak en Grant uh, ook naar op zoek, hè, tegelijk met u. Uh -huh. Heeft u enig idee waar zij zijn? Ja, uh, Speak en Grant moeten hier in onze buurt zijn... maar geen teken van leven, al maanden niet. En uh, Samuel Baker is ook met een expeditie op weg. Die zit nu nog in Cartoon. Maar wij liggen voor op Baker, want ik heb een fantastische... Fantastisch schip. <laughs> wat is dat voor schip dan? Wat kunt u daarover vertellen? Uh, nou, dat is een schip met schoepen aan de zijkanten. Een uh, zogenaamde stoomgedreven raderwielboot. Ja, ja, uh -huh. ja. En voor veel te veel geld heb je dat schip gehuurd. Duizend pond. Iedereen verklaarde je voor gek. Uh, nou, tante, alleen Samuel Baker verklaarde me voor gek. Want dit was het enige schip wat beschikbaar was. Dus hij kan nu niet verder en wij wel. En dus maakt u een goede kans om uiteindelijk als eerste die bronnen van de Nijl te vinden. Ja. Tante, ik zie moeder aankomen. Daar ziet u dat stipje. Ja. Daar, daar wat in de verte. Oh, echt? Nee. Oh. Ja, daar is het schip. We kunnen verder. Ah, tante, ziet u, alles komt goed. Ik ga vast de bediende waarschuwen. Um, uh, excuseert u mij, uh, mevrouw Carasso? Tuurlijk, uiteraard. Uh, een goede reis verder, zou ik ja, zeggen. Dank u wel, dag. Wat, wat heerlijk voor jullie. Hè? Ik, ik hoor de opluchting. Um, ik moet zeggen, ook al wist ik het wel... want ik wist dit natuurlijk eigenlijk al uit de geschiedenisboeken. Wat? Nou, mevrouw Carasso, had u me dan niet iets eerder uit de zenuwen kunnen helpen? Ja, sorry. Um, maar, leuk voor u om te weten, dat kan ik dan nu wel vertellen. Uh, er is veel over Alexien Tinne en haar reizen geschreven. En dus ook over u. Nou, uh, vertelt u dan maar. Gaat Alexine de bronnen van de nijl als eerste ontdekken? Eh, uh, nee, dat niet. Nee, want op jullie volgende pleisterplaats... dan wordt ze uiteindelijk zo ziek dat uh, haar expeditie gestaakt moet worden. Ach, Ach nee. Keren we dan huiswaarts? Uh, u keert huiswaarts, ja. Oh, ja, in dat geval ga ik helpen de koffers pakken, hè? Het einde is in zicht, Godzijdank. Excuseert u mij dan ook wel? Zeker, tuurlijk. Uh, goede reis ook voor u ja, en, ja, ja, en sterkte ja. ook. Dank u wel, gegroet en vaarwel. Ja, het verhaal loopt triest af, helaas. Want de dames Tinnen zullen nooit thuiskomen. Op 33-jarige leeftijd wordt de Alexien Tinnen namelijk gedood door een lokale stam, de Tuareg. Haar moeder en haar tante zijn voor die tijd al bezweken... aan de ontberingen van het reizend bestaan. Maar Alexien had altijd gezegd, en ik citeer een brief... Als ik gedood zou worden, dan zal men ongetwijfeld zeggen... dat komt ervan, van al dat reizen. Arme Alexien, wat een dood. Maar ik heb nooit het geluk begrepen van heel oud worden. Ik vind niets angstwekkends om vrolijk en dapper mijn einde te vinden... in plaats van een saai leven te leiden zoals ik veel mensen zie doen. Ik heb geen haast om te sterven, maar als het gebeurt, goed. Een kort, maar vrolijk leven. Dit was Skypen met Vroeger. Ik wens u een goede nacht en graag tot morgen.